Dat fonds verstrekt Leningen met een lage rente aan eigenaren van monumenten. Het weer bewolkt, maar in het zuidoosten vandaag regelmatig zon. Het blijft droog en het wordt zo'n 19 graden. Dit was het NL. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A15 Rotterdam richting Europoort... ...tussen Vliet en Spijkenissen 2 kilometer. De N99 ten Helder en Oever is in beide richtingen dicht bij de Kooibrug. De brug blijft openstaan door een technische storing...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 I'm yeah. yeah. www.zfmzandvoort.nl Van ZFM. ZFM zal 106.9 FM. ZFM.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 Waar ik kan worden, waar ik kan worden. De zon breekt door. De sterren uit de lucht, dat is ons decor. Kleding van morgen, doen we dan steeds voort of ik waar ik kan worden? Licht wakker in mijn bed, yeah. mijn hoofd vol met gedachten. De tijd ik langzaam door. Slapeloze nachten, in de zon breekt langzaam door. mijn ogen reeds gesloten. denken, als ik slaap, wil ik even weg van al mijn droomen. Slapeloze nachten.